Deel 36 Het is hier op de wallen niet altijd even duidelijk wat wel kan en wat niet. Dat geldt voor ons, maar net zo goed voor de kids. Neem nou die Evert. Goeie jongen, maar sinds hij verliefd is. Daar ga je voor betalen, gast. Jij moet even heel goed naar me luisteren. Ik moet helemaal niks aan. Ah. Jij gaat nu goed naar mij luisteren. Je laat Lisbeth met rust. ja. Vanaf oh, nu hou jij je handjes thuis. Liesbeth, oh. Over welke Lisbeth heb je het, jongen? Als ik nog één keer hoor dat je haar mishandelt... Ah, bedoel je, Lies? ...dan laat ik je van de straat halen voor huiselijk ah. geweld. Ah, dat gaat jou geen ene flikker aan, man. ben Je ge bent gewaarschuwd, ah. ja? Ah, ah. Ah, kon je, mijn tante is eruit, man. Oh, sorry. Had je maar wat beter mee moeten werken. Oh, wacht, maar jongen, ga je naar de politie? Ik ga een aanklacht indienen tegen je, wacht. Ja, kom maar op met die klacht. Ik ben de politie. Goed onthouden. Je blijft met je handen van Lisbeth af. 38, 4, 5, 39. Goddomme, alweer zo'n twee mil minder dan normaal. Tel nog eens. Hé, hey, papa neuken. Zal ik niet weten of ik wat tekort kom. Ja. Geef eens aan. Ja, ja, ja, ja. Jo. Ja. Hier, vorige week dinsdag ook al. En de week daarvoor. Dat begint goddom maar vaste prik te worden. Wie stond er gisteravond? Uh, Arie. En vorige week? Ook Arie. Ga hem halen. Ja, die staat te trainen. Ik wil hem zien, nu. Je moet hem gewoon een beetje laten gaan. Laat maar uitrazen, dan komt hij vanzelf wel bezinnen. Ja, ja. Was met Harry vroeger niet anders, hoor. Wat die me niet op laten zitten. Nou, fijn. Zijn heel opdruchting, hoor. Heb ik je wel eens... Nee, niet zo. Je hey? moet er veel grotere ballen van draaien. Ja, maar daar kom ik toch helemaal niet... Dan maar een balletje ja. minder. Je moet een vent wel wat geven om in te bijten. Zo zijn die mannen nou eenmaal. Die willen verwend worden. <lacht> Wat dat betreft is John echt een zoon van zijn vader. Dat was ook zo'n flirt. heb allemaal niet zoveel om het lijf hoor. Zorg dat ze thuis fijn hebben. Dan komen ze altijd weer bij je terug. Ja. En ik dan? Kom ik in het stuk niet voor? Wie zorgt ervoor dat ik krijg wat ik nodig ja, heb? Voor vrouwen is het anders. Ik zou niet weten waarom. Huh? Zo is het toch? We zitten niet meer in de middeleeuwen. Ik ga niet mijn hele leven zitten wachten tot hij thuis komt. Of hij wat thuiskomt. Uiteindelijk komen ze altijd. Ja? Ja? Geloof jij dat echt? Weer zo'n twee mil minder. Hoe kan dat, Arie? Ja, de ene dag is de andere niet. Nee, dat kan je wel zeggen. Laat maar gaan. We zijn gesloten. Nou. Zal ik niet even die telefoon... Noemen? Nee. Ik wacht, Arie. Alle dagen dat jij staat, halveert de omzet. Zal mijn rotkop wel wezen? Ja. Ja, ja. Wie wil er nou toch tegen zo'n smoel aan kijken? Nou, gelijk heb je. Nee, Hé, hey. Hey, ik heb veel uit moeten betalen. Art, ik ben altijd eerlijk tegen je geweest, toch? Hé, hey. hand erop. Oké. Okay. Ah, ah, Jezus, ah, man hey. Jij bent een matenaarjaar, Arie Je steelt niet van je maten Aad Aad, zo is het wel goed Aad. Als ik het zo eens bij elkaar optel, dan heb je de kluit zeker voor 10 mil belazerd ah, Nee, niet zoveel, Aad, echt niet Zeker niet zo ah, ah. Jij hebt vijf dagen om me terug te betalen Met rente natuurlijk en omdat je altijd zo eerlijk tegen me bent geweest, maak ik het af op 15 rond. ik dat Vrijdag, 5 uur, uiterlijk. Ik ben Godverdomme Harry Pruis niet. Ik. Uh, ik ben niet zoveel geweest de laatste tijd. Maar. Nou uh, ja. Soms gaan de dingen anders dan je denkt. Dus. Uh, ja, ik kom al nauwelijks thuis. Hè? En elke keer als ik Marcootje zie... en, en dan Nettie die in mijn nek begint te heigen... Ben je, man... Kijk, ik zou ook wel willen dat het anders was. Maar ik heb mezelf niet gemaakt. Hè? Dat, is, dat is meer jullie werk. Sorry. Um... Nee, nou, ik dacht dus dat het uh, misschien beter voor iedereen is... als ik een tijdje bij Rosanne zou intrekken. Maar ja, uh, mijn moeder, hè? begrijpt u wel? Die zal dat dus niet fijn vinden. En, en nou dacht ik dus... Ik ken u nou niet eens een keertje met te praten. Nou ben ik natuurlijk wel uh, volwassen en zo, maar... Hè, maar toch, als u nou even het voorbereidende werk zou kunnen doen... Dat, dat zou wel heel fijn zijn. Nou, doe mij maar een keertje zonder. Komt aan? Ja, hey, uh, ik bedoel uh, hey. zonder haring. Hij hey. je hey, hoort dat, uh, dat uh, Dirk Dammehuis niet zo blij met je is. Hij was ook al niet zo blij met het bezoekje van John. Nou, dat uh, gaat me gelazen geven, hoor. Nou, laat maar komen. kunnen we het vrezen en altijd regelen. Ja, een beetje gezonde concurrentie. Dit is helemaal geen concurrentie. Dit is na-apen. Ik de kosten maken om wat nieuws op te bouwen. Hij zit alleen maar het kunstje af te kijken. Laat hij zelf wat verzinnen. Ja, ik zou toch maar een beetje aankijken met Dirk. Even, even je kop houden nou, kabouter. Laat hij zelf om zich heen kijken. Ik was eerst, ja? Ja, maar dat maakt Dirk niks uit. Oh nee? Als D.D. mijn handel verziekt, dan breek ik hem hoogstpersoonlijk zijn poten. En waarom heb jij dat dan nog niet gedaan? De Godgloeiende, Godverdomme. Waar bemoei jij je eigenlijk oh, oh, oh. mee? Oh. Even even. Ik breek hem zijn poten, ja? Zeg hem dat maar van mij. Ja, hij wel. Nee, blijf ik niet in de schoenen mm. van de Dede staan. Ja, anders, nee, ik wel, weet het niet. Uh... Wat? Nou, Dirk laat zich niet zomaar wegblazen. Ook niet door Harry Pruis. Ja. Jezus, wat weet dat ding wel niet. Hou recht! Ja. Freddy. Hé, hey, Erik. Kun je even mee helpen? Ja, is goed. Als je daar even gaat staan. Oké, okay, goed. Ja, nee, okay. laat maar zakken. Ja. Zakken! Ja. ja. ja. Hé, hey, wat zijn jullie van plan? Ja, we kunnen lesmateriaal gaan drukken. Of boeken. Marx, Engels. De massa onderrichten. De revolutie begint in de drukkerij. Bakkoedien. het ware anarchisme. Nou, daar zitten we op te wachten, hoor. Ja, je hoeft er maar eentje te bereiken. Laten we hem eerst even binnenzetten. Hé, wow. ja, hou hey. ja, oh, jij die deur n... even open? Ja. Hier. Oh, ja. Zet maar neer, ja. Ah. Uh, ja, een beetje meer in de hoek. Ah. Zo, die staat er. Nou. Wow, oh, gaaf! De drukpers. Helemaal vanop. Ja, er moet nog wel wat aan gebeuren. Maar dan kunnen we ons ook echt helemaal de pleurs drukken. Ja, uitnodigingen voor het café. Posters voor de band. Nee, we kunnen met dit ding onze eigen krant maken. De mensen informeren. Waarover? Leegstand. Speculatie. Politiek. Ja, hoe wil je dat dan doen? Gewoon. Zoals elke krant dat doet: bellen, interviewen, de straat op. We moeten naar het kadaster. Ja. Uitzoeken wie de eigenaars zijn van pand, uh, dat daar, ah. uh, Wie de speculeren, de boel met, de, met opzet laten verkrotten, dat soort zaken. Met naam en toenaam en waar ze wonen en zo. Wat ze uitvreten. Kijk, ik geef het niet graag toe, maar je had wel gelijk. Hè? Nee. Wat die Albertini wil, dat is misschien nog helemaal zo gek nog niet. Hé, hé, we worden wakker. Kun ik eigenlijk die zaak openen waar alles kan? Eten, drinken, gokken, ja. showtje, maar dan wel met klasse, niet ja. het ordinaire. Ja, weet je waar al je bij wijze van spreken met je hele familie naartoe kan. Nou ja, uitgezonderd met kinderen dan. Hè? Ja, ja, dat klinkt goed. Maar, uh, ja, maar... Jij gaat niet lopen, muggenzichten ja. nou hè. Nee, ik, ik, ik volg je helemaal hè? Maar uh, zie je niet een kleinigheidje over het hoofd? Kijk, ik huur de beste kok van de hele stad. maar op de vloer, stoelen, banken die... Uh... Vergunning! Ja. Ach ja, dat, dat, kost, dat kost misschien wat om ze een oogje dicht te laten knijpen. Maar hoe groter de tent... De overheid staat net op het punt haar eerste eigen gokhal te openen. In Zandvoort. Denk je nou echt dat ze een oogje dicht gaan knijpen voor een illegale concurrent zo dichtbij? Ja, nou, dat zien we dan wel weer. Nou, als jij in alle openheid een goktent opent... dan staat in no time die Sepp Donders voor je deur. En deze keer niet alleen namens de gemeente Amsterdam. Ja, nou, dat is mooi dan, want die heeft nog wat van me te goed. Maar wil je echt alles op het spel zetten, dan wordt het met recht een goktent. En vergeet niet, als het deze keer misgaat... dan ben jij niet de enige die zijn geld kwijt is. Wat bedoel je, Albertini? ja. Dan ben je pas echt zuur Ja, ja je hebt gelijk Alweer mm -hmm. Kun jij niet eens uitvogelen of die Sep donders geen zwakke plek hebt? Kijk, met iedereen is wat, wat toch? Nee, ik zou niet weten waarom ik ga mijn ticket in ieder geval boeken. En als je... Hi. Hallo. Hallo. Het komt geloof ik niet zo uit. Uh, nee, maar uh, maar ja. Je bent er nou eenmaal, hè. Als jij nog mee wilt, dan hoor ik het wel, hè. Mazzel. Mazzel. Waar ging dat over? Oh, Bordi wil zelf de inkop gaan doen. In India. En eh... Uh... Hij wil eigenlijk dat ik meega. Oh. En ga je dat doen? Ja, en hier de boel een beetje dichtgooien, net nu het een beetje begint te lopen. Nee, daar denk ik niet over. Dat is het enige waar je aan denkt, hè. Geld. Ja, geld, ja. En uh, af en toe, een beetje aan jou? Oh ja? En wat denk je dan? Mm, leuke jongen wel, eigenlijk. Maar meer niet. <laughs> wat zou je meer willen dan? Alles wel. Oeh, dat klinkt behoorlijk burgerlijk hoor, van Kraker. Ik denk dat dat me even niet zoveel kan schelen. Hmm. Hmm. Nee. nee. Nee, hoor eens. Ik zeg toch dat die gast me heeft mishandeld? Ja, maar, wat... Hier, kijk, die man is gek! Dat stelt toch niks voor? Ik heet Stanley Meerdorp en ik sta op mijn recht. Ik ga een aanklacht indienen. Wees jij nog maar blij dat je verder niks hebt, Stanley? Ik ga echt niet. Dat lukken. ik niks heb? Kijk, hè? Huh? Dat. dat ik niks heb? Heb je geen ogen? Ik ben hartstikke verminkt, jongen. Ach, laat mij maar even. Stanley, zei je. Ja. Stanley Meerdorp. Ja, Stanley Meerdorp. En ik laat me niet zomaar wegsturen. Ik ken mijn recht. Tuurlijk. Kom maar even met mij mee.